Samen met Nadja Berg. Hey jongens, laten we hopen dat we hier een minimale punt vandaan hebben, want dat is wel belangrijk voor Sandfood, denk ik. Oké okay, Jop, dankjewel. Ik, dank ik wel, kan uh... even niks horen, sorry ja, hoor. Ja, nee, een een beetje... ik denk uh, je stopt een verslag. Ja. Het <laughs> was een knetteren van, van, van die bromme dingen. Ik hoorde zoiets. Ja, nou ja, die gingen dan hier Raaklans achterlangs. Goed, Sompvert uh, heeft nu balbezit bal op eigen helft. Jan Sonneveld moet hem wel wegwerken. Hij heeft een beetje hard aangespeeld. En er wordt doorgekost. De door doelpunt van noord Naar zijn berg. Aan de rechterkant, linkerkant van het veld. Zwelt hem diep naar Daan. Michel haken raken die aardrijden. Het is een doelgekant. Het is een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 Bij controles van de duikteams van de brandweer zijn allerlei misstanden aan het licht gekomen. Noodzakelijke duikkennis ontbrak en er was nauwelijks besef van de risico's. Dat constateert de arbeidsinspectie na onderzoek tussen het najaar van 2008 en medio 2009. De arbeidsinspectie wijst erop dat er sinds 2008 ernstige ongelukken zijn gebeurd, waarbij drie brandweerduikers omkwamen. De inspectie constateert wel dat de brandweerkorpsen aan verbeteringen werken. In Leeuwarden krijgen zo'n 100 getuigen van een ongeluk in een gymzaal slachtofferhulp. Gistermiddag zagen zij tijdens een gymnastiek gala een stallage met lampen omvallen op een 24-jarige begeleidster en een vierjarig meisje. Het kind raakte zwaar gewond, maar haar toestand zou inmiddels stabiel zijn. Onder de ongeveer 100 toeschouwers waren veel kleine kinderen. De Franse socialisten hebben de partij van president Sarkozy een flinke nederlaag toegebracht. Bij de regionale verkiezingen kregen de socialisten bijna 30% van de stemmen. De UMP van de president bleef steken op 26%. Dat is nog minder dan de peilingen hadden voorspeld. Opmerkelijk was ook de winst van het extreemrechtse Front National. Dat haalde 11% van de stemmen. In een groot deel van Chili is gisteravond de stroom enkele uren uitgevallen. Volgens de autoriteiten zat ongeveer 80% van de bevolking zonder elektriciteit. Onder hen waren de bewoners van de hoofdstad Santiago en van Concepción. De stad die zwaar getroffen werd door de aardbeving van eind vorige maand. Vermoedelijk was kortsluiting in een transformatorstation de oorzaak. De Amerikaanse acteur Peter Graves is overleden. Hij werd in Nederland vooral bekend van de serie Mission Impossible, die van 1966 tot 1973 op tv was. In de serie speelde hij Jim Phelps, die aan het hoofd stond van een groep speciale agenten. Peter Graves was 83 jaar. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS-journaal.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 De serial van de Temptations en treat her like a lady. CFM voor Zandvoort en de regio. En daarmee openen we uur 2 alweer van Zandvoort op zaterdag. Met daarin, uiteraard, het vervolg van de voetbalwedstrijd. En nog veel meer nieuws. Ja, hij is daar gelukkig met 1-0 voor. Hè. Kijk, dat, dat zijn goede berichten. Kon, kunnen houden. Tuurlijk, evenementenagenda komt nog aan. Filmagenda komt eraan. Tussen 4 en 5, uh, Formule 1 nieuws. Hockeynieuws. En nog schaatsnieuws.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 Maar daarna natuurlijk tien keer beter. Maar Dat geval, bedoel ik. We zullen ons één dag uh, moeten... Nog meten. meer power. En, uh, en slechts alleen overdag. S'avonds hopen we weer in de lucht te zijn. Maar in ieder geval aanstaande donderdag... van acht uur s morgens tot zes uur s avonds liggen we eruit in verband met uh, het vervangen van het netwerk. Dus geen radio, geen internetradio, uh, nee. geen televisie. Zegt het voort, zegt het voort. En, uh, want dan voorkomen we natuurlijk een heleboel mailtjes van... Uh, de radio doet het niet.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 We're rocking on the dance floor, acting naughty, hands around my waist, just let them ready, cause it's getting close, don't you feel the passion ready to explode, what goes on between us no one has to know, this is a private show. van Rihanna onder andere genomen door Jamie Callum. Je please don't stop the music. We gaan weer naar uh, het voetbal. Jafres, Kastrikum tegen SV Zandvoort, slot van de eerste helft. Joop. Ja, wij ondertussen in de 43 minuut zitten en Zandvoort in de tussentijd nog weer een verschrikkelijke kans heeft gehad, maar is overtuigd dat wij wat het spelletje dicteert en vaak in de buurt van Zandvoort doel komt. Maar zonder echt gevaar. Het lijkt wel op Zandvoort na een doelpunt gewoon achteruit gaat voetballen. In plaats van als je dan door gaat stoten. Dat je misschien nog kans maakt op een doelpunt. Goed. Nu Zandvoort in de balbezit. Nee. Alweer kwijt. Bou diepe paas? De nummer 4. Dat is een hele goede paas. Zelfs meervaller komt uh, de, de Koning. Ga daar straks als van niet in. En daar uh, wordt de bal tegengehouden. Heel goed tegengehouden. Uh, door Ronald Kalis Speelt hier naar de aan. aan de rechterkant van het veld. Speelt tegen een speler. Een van Kassikum. En ik weet niet waarom dat is. Maar die paasjes komen niet man. En dan gaat hij nu op de grond. Het dus blessure en behandeling voor Zandvoort van Giray Kool. Uh, ja, het spel ligt dus zo even stil hier. Uh, ik ben echt niet hoe de scheidschap erbij gaat tellen. We zitten nu dit zit in de 44ste minuut. Zeg maar of ik even door moet gaan of dat we straks weer terugkomen. Uh, Joop, huh? ja, ik was heel even, even weg hoor. Dus, uh... Ja, dat had ik in de gaten. Ja, ik, uh, maar... ik rem me rot, maar uh, ga maar gewoon even door hoor. Oké, okay, goed. Nou, de behandeling beviel de knie. Ik denk dat hij verdraaid heeft. En daarom kwam eh, die bal ook tegen een speler van Kastik aan. Want het was gewoon zomaar. Dat was eh, gewoon een hele slechte paas. Maar dat kan komen omdat hij dan misschien zijn knie enigszins verrukt heeft. Dan komt man die eh, de verzorger van Zandvoort, die is er nu bij.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 Maar er staat er is helemaal geen beweging. Hij kan die bal nauwelijks zwijten. Wel iemand in de dekking, die, die draait mooi weg. Bas Limmens, die, die speelt dat via Nijtselberg. Berg die van de achterkant werd Nee, dat is Nijtselberg niet, dat is Patrick van der Hoort. Die werd van de achterkant aangetikt. Vijf van van Stamford. Ongeveer op de helft van het veld. Gaat even duren. de bal is weer weg. Ja, daar komt hij aan. Jans Zonderveld zegt zoals we mee gaan bemoeien. Oh, ik moet een beetje terug van die schijf. Zegt ja, mag nu weer komen. Oké. Okay. Gaat hij komen, die bal. Richting Nijtselberg. Kan hem aannemen. En niet langs die man komen. Want hij is heel strak wordt die verdedigd. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Hij is al twee keer alleen voor de keeper opgedoken. En hij raakt dan ook de bal kwijt. Door een druk van twee man in zijn rug. Kastikmond ondertussen de bal uh, ingenomen. Via een inworp. En is de keeper van Kastikmond die de bal uh, gaat wegtrappen. Nee, ze gaan opbouwen vanaf achteruit. En Sam verlangt alleen maar achteruit. In plaats van er naartoe te gaan. En met druk te zetten, gebeurt er helemaal niks. Daar gaat iemand helemaal diep. Die gaat helemaal vrij. Die staat helemaal vrij. Dus de spiegel kan niet erbij komen? Nee, kan er niet bij komen. En dan gaat zelfs, een de heer, van Castricum die bal over de zijlijn, zonder nog bij de helft, ter hoogte van het 16 meter gebied, in één wil doen. En die gaat dat doen? Dat doet Sjeerd uiteraard. Terug naar Jan Sonneveld. Sonneveld, in het midden van het veld, in het 16 meter gebied. Geeft een diepe bal. Is die goed? Nee, is niet goed. wordt weggekopt door de verdediger van Castricum. En zoals hij hem is blijft in balbezit. Ondanks dat ze behoorlijk op de huid wordt gezeten door, onder andere, uh, uh, Bascalis. En die was er nog weer bij Patrick van der Oort vijf schop voor Karstekum. Spelt iemand met de hak die... probeert met de hak die bal te pakken. Dat mag niet in een overtreding. Dat is natuurlijk ook een heel gevaarlijke beweging wat er gebeurt. En die bal is alweer ingehaald. Karstekum. Bouwend aan de uh, rechterkant van de van Veld. Die ja. staat erbij. Die Kool staat erbij. En die een spelen voor zich. En hij heeft zelfs de die bal afgepakt. tot ten koste van een overtreding. Dat zal niet ver van het strafsoefgebied zijn. Het is, is precies bij mij aan de andere kant van het veld. Maar hij schijnt niet naar de, straf, uh, de penalty, uh, stip. Maar die bal wordt een uh, metertje of drie, denk ik, zo ongeveer buiten het uh, stadsrubriek neergelegd. En dan is het uh, afwachten wat er gaat gebeuren natuurlijk. Het zijn hele lange spelers bij Kastik, moet ik zeggen. De centrale verdediging is behoorlijk lang. En de spits is ook heel erg lang. Veel beweging voor de keeper, voor Boy de vet. Het is daar uh, Bas Kalisje kan wegkoppelen. wegkoppen. Maar het is nog steeds nu in balbezit. Wordt afgepakt door Kira Kool. Nee, ze zitten wel heel behoorlijk op de huid. Oeh, er is bijna in de fout, Kira Kool. En dat is een heel makkelijk balletje voor de vette om te pakken. En dat is gelijk de laatste actie van de eerste helft. Zonder het meteen met om als je ze drie of vier nog was geweest, was het ook niet echt terug geweest. Dankjewel, Joop. En straks komen we bij je terug.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 Denk er niet aan, loop naar de maan.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 Baby. I'm bad. Why the feel for the need to replace me? You're on the front wing track with the good I'm only in the picture, depending what the good be yeah, like I'm hard in the past with shit You done gave it away, they had it hit the to get back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 Het is eerst door die begin van Metcom in een speciale Albert-Jan remix versie. Ja, en, moest uh, je ja. ver gaan zoeken, maar ik heb natuurlijk van Frankie Valli in The Four Seasons. Die zong ook een plaatje over... Nou, het is vandaar even... Dat was het bruggetje. Jij Dat begrijpt het bruggetje. hem. Mooi verhaal trouwens, uh, Ja, daar heb je, je, ja. Had je goed, goed, goed over nagedacht.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 maar gewoon luisteren, dan hoor je het vanzelf bij CFM. Zelfs op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Maar na dit plaatje gaan we even terug naar Jan ja. De wedstrijd de tweede, de helft. Begin de tweede helft. Tegen Kastricum spelen we vandaag. Son est dans le midi, le midi Ils se sont trouvés au bord du chemin sous le dos de tes vacances C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel à portée de main En cas de la providence Alors pourquoi penser au euh, lendemain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 Een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie je ooit nog de in de De de romans, de romans, de romans. De romans, en de De de De nou, Laten we hopen dat Joop ook een uh, mooi verhaal heeft uh, vanuit Kastricum. Joop, hoe is het met de tweede ja, helft? Ja, kijk, de tweede helft zit zeven minuten uit. En de stand is nog steeds 0-1 in het voordeel van Zandvoort. En het is, ja, het is een hele spelletje van de ene kant naar de andere kant. En dat is. We uh, hebben het net gefloten, oh, dat is gewoon een gevaarlijke plek eigenlijk. Vrije trap voor Kastricum. Een metertje, over wat zal het zijn? Drie, vier buiten strafstafriet, recht voor het doel. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk. Als je een goede schutter hebt, dan is het levensgevaarlijk. Het muurtje wordt neergezet door Kiefer de Vet.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 Kool naar. Probeert daar. Patrick van der Oort te bereiken. Dat lukt ook. Die gaat naar Nijtsenberg. Berg. Probeert hem aan te passen. Gaat er niet bij Komt Kom bij Michel aan. Kan er net niet bij komen. Keeper van Kastikum schiet hem net voor dat. De Haan gevaarlijk kan worden. De bal weg. En hij blijft. de boven 100. Nog binnen ook. Maar wel in de bal. balbezit van Kastikum. Nee, Daar is het Max Aardenberg. Max Aardenberg die er goed tussen zat. speelt Ronald op aan. Kalas. Diepe bal naar De Haan. De Haan. Nou Nijtsenberg. Gaat met de snelheid. Dan zit hij meter te heen. Ja, ah, dat is. Dat...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 De Koning gaat hij zelf nemen. Voor de vette gezien aan zijn linkerkant. Even het balletje neerleggen. Dan is er daarna allerlei beweging. Altijd in het stadshoepgebied. Ja, dan gaat die bal komen. En het is. Oeh, die Santvoort komt er net onderdoor, Maar dat kan nog wegwerken. Toch weer Kastlikum, Kastikum, diepe bal. Naar de Koning. Jans de Zonneveld, Die Met doodverachting zit hij de bal daar over de zijlijn. Kastikum mag gaan gooien. We hebben ondertussen gespeeld. 54 minuten. De Santvoort is 0-1 in de wedstrijd FC Kastlikum tegen SV Santvoort.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 Circus Zandvoort. Oké, okay. en uh, ga gewoon voor die kaarten langs bij het Circus Zandvoort... Ja. en reserveer voor uh, 21 maart. Kijk op, of kijk op de website. Millennium 1 tot en met 3 krijg je achter elkaar. Helemaal leuk. Ja. Helemaal goed. Maar wij gaan uh, door met uh, de goede muziek... en de opvolger van uh, Tavares en Don't Take Away The Music. En, en die zit en ik voor natuurlijk. Die draai ik voor jou. Can't take my eyes off you. Ja. Oh, <laughs> dankjewel Albert-Jan. Ja. Anders gaat het mis, anders loopt het er niet. Wat mis. fijn. <laughs> Ik ben toch wel vereerd dat je deze plaats voorbij gedraaid hebt hoor. Ja, nee, oké. Wat moet je nou doen? Ken take my ice over of jullie. Jongens, ons in de gaten houden. de boys' staan keen. Zo vlak voor vier, dan gaan we nog één keer terug naar van Es, De tweede helft van de voetbalwedstrijd. En wacht de voetbalwedstrijd nou stil, Joop. Ja, inderdaad. Een mega klapper in het doel van Zandvoort.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 Uh, dat was eigenlijk wel wat de, de, de gelijkmaker had moeten zijn, want Zandt laat zich een beetje de kaas van het brood af eten. Uh, er, er is minder felheid dan in de eerste helft, Kastringum is tegen wat veller geworden en uh, de dingen natuurlijk. Goed, de vet staat ondertussen, ja hij staat weer, en het is een corner voor Kastringum. Uh, een corner vanaf de rechterkant, die wordt bre breed gelegd naar de hoek van de 16 meter, die wordt nu voorgezet. En dan wordt de vet moeten wegboksen, dat doet hij heel goed, zonder velk als we door te verder. En het is nog steeds Kastringum dat in zit is. Aan de rechterkant van het Zandvoortse veld nog steeds. Diepe bal, weer een koppelbal van uh, Jan Zonneveld. En daar, nee, dat is Jan Zonneveld. Bas, Bas Lemm is juist, die die bal wegkopte En die bal wordt ver weggetrapt voor de Zandvoortse dukehoud. Gaat hij over de zijlijn. En Kastik hem houdt die druk op het Zandvoortse doel. Inworpen is ondertussen genomen. Diepe paas. Dat is het. Uh, Max Aanwerk, die kan erbij komen. Maar geeft een verre pier, Maar Nijzerberg nou, kan daar niet uh, op lopen. Dat is uh, onmogelijk. Tegen drie spelers kan hij die bal niet Gewoon een.